In Neder-Saxe wordt intussen gewerkt aan de versterking van de dijken en waterkeringen. Het hoge water wordt daar woensdag en donderdag verwacht. In Saxe en Beieren is het ergste achter de rug. In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Budapest. De Amerikaanse president Obama heeft in een gesprek met zijn Chinese ambtsgenoot Xi... een aantal netelige kwesties aan de orde gesteld...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 Verder zijn de presidenten het erover eens dat Noord-Korea nucleair moet ontwapenen. Obama en Xi hielden geen persconferentie na afloop van het gesprek. De Chinese woordvoerder zei dat de twee presidenten een nieuwe weg zijn ingeslagen van betere betrekkingen. Er sprak in dat verband van een historisch en constructief gesprek.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 Mandela werd gisteren opgenomen met een longontsteking. Zijn toestand wordt ernstig, maar stabiel genoemd. De sloper die woensdag een gebouw liet instorten in de Amerikaanse stad Philadelphia... was onder invloed van marihuana en pijnstillers. Dat blijkt volgens de politie uit onderzoek. Doordat het leegstaande gebouw op een kringloopwinkel stortte... kwamen zes mensen om het leven. Dertien mensen raakten gewond. Sommigen lagen uren onder het puin. De politie heeft de 42-jarige graafmachinebestuurder inmiddels gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld en het veroorzaken van een ongeluk. Vanwege het droge, zonnige weer en de straffe wind van de afgel afgelopen dagen... is op de Kalmthoutse Heide in België code oranje ingesteld. Dat is de op één na hoogste alarmfase voor brandgevaar. De heide ligt tegen de grens met Noord-Brabant. De brandtoren in het gebied wordt bij Code Oranje dagelijks bemand... en voor wandelaars gelden strengere regels. In mei 2011 ging nog 600 hectare van de Kalmthoutse heide in vlammen op. Het treinverkeer tussen Venlo en Blerik ligt een paar uur stil... om twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog te ruimen. Tot negen uur kunnen er waarschijnlijk geen treinen rijden... De bommen zijn recent gevonden bij graafwerkzaamheden op de kazerne in Blerik. Het gaat om Britse 500 ponders. Er werden nog meer explosieven gevonden, maar die zijn eerder al onschadelijk gemaakt. Het weer, de wolkenvelden lossen geleidelijk op en vooral vanmiddag schijnt de zon flink. Het wordt 14 graden op de wadden tot 22 in het binnenland en er staat een vrij krachtige noordenwind. Morgen neemt de wind af, verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, de huis in van Natuurmonumenten hier bij het Nadermeer. Even kijken naar de boerenzwaluwen. Want mij was verteld. Oh, daar gaan ze, daar gaan ze. Mij was verteld dat ze nu jongen hebben. Ik zie ze al buiten scheren over het water. En hier binnen zitten er ook fladderen er een paar rond. Oh, ik moet daar zijn. Even onder een balk kijken. Oh ja, ja, ja. Er zitten twee, al een paardje, ja, en die vliegen heen en weer naar een nest. Nou, dat zal vast het nest van de jongen zijn. Nee, ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet piepen. Nou, eh, eh, onderzoeker eh, Boerenzwaluw, onderzoeker Benny van de Brinkteam, die meldt dat het goed gaat eh, met de Boerenzwaluwen. Want heel veel hebben op dit moment eitjes of jongen, vijf, zes gemiddeld. Zijn wel iets later, één tot twee weken, maar. Op dit moment zijn er genoeg insecten. En dus met het voedsel zit het wel goed. In die koude periode, ja, ach, boeren zwale, we zegt hij... die kunnen wel wat hebben. Dus um, waarschijnlijk hebben ze er niet veel last van ge ge gehad. Um, en wat ook bijzonder is... Um, Benny die ziet alleen maar momenteel... want hij gaat door het hele land en dan onderzoekt hij al die nestjes... Um, oudervogels van één tot twee jaar oud. Oudere generatie ziet hij bijna niet... En dat was vorig jaar ook al zo. En hoe dat komt, ja, ja, ja, dat zijn nog vragen. Daar hopen ze misschien later dit jaar wat antwoorden op te hebben. Eh, misschien moeten we daar maar eens even op terugkomen. Maar voorlopig zijn deze ouders druk bezig met, met voeren. Nog even kijken of er nog iets van geluid... Ik moet even op die boot stappen. Kijken of ik iets dichterbij kan komen. Oh, ja. Ja. Nou, een klein beetje... tussen die boerenzwalen. Er komt nu ook een witte kwikstaart fladderen. Wilt u mee? Nee, dat willen we niet. Nee, we willen de boerenzwalen horen, maar... Nee, de kwikstaart, die, die fladdert gewoon tussendoor. Dat mag allemaal. Die komt even op kraamvisite. Um, terwijl ik terugloop... De deur van het boothuis weer dicht. Terwijl ik terugloop uh, naar Stadzicht... Um, kan ik u vertellen dat Janine op vakantie is. Maar dat we straks wel een oud Vroege vogelspresentator ontvangen... hier aan het Nadermeer. Wie dat is... En waarom, dat hoort u zo direct. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank mm -hmm. you. Het derde deel, het rondo uit het veelconcert in F-groot van de Engelse componist Thomas Lindley. Ernstig noodweer en overstromingen in Tsjechië en Duitsland zorgen ook voor een hoge waterstand onder meer in de Rijn. Hoogwater in juni, zo vaak komt dat niet voor, midden in het bloei- en broedseizoen. Hoe reageert de natuur op de hoge waterstand in de rivieren? Op het moment van de hoogste waterstand is verslaggever Henry Radstaak naar de Millingerwaard gegaan, bij de Waal, in de buurt van Kekerdom. En ongeveer op het punt waar de Rijn bij Lobit het land binnenstroomt, struint hij met Johan Bekhuis van Stichting ARK door de ondergelopen uiterwaarden. Er staan er nog, Je ziet hier er staan de planten nog gewoon, hier ja. staan nu helemaal onder water verdwenen. Hier de, de, de daar staat helemaal... Het stik hem net met zo'n bloeiwijze bovenuit. Ja, maar die legt het loodje? Ja, die gaat het loodje leggen. Ja, die overleeft dat niet. Het zeepkruid staat hier met de voeten in het water en de topjes die wiegen in, in, het, uh, in de rivier. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit straks, als het water weer terug is in zijn, in zijn normale bedding, hoe dan de, deze strook die nu onder water staat zal reageren. Er is geen sprake van paniek of er is geen sprake van een drama of schadelijk voor de natuur. Nee, dit is de natuur. Je kan niet zeggen dat dit nou schadelijk is. Ja, je kan je, je blikveld verengen, vernauwen. Je kan zeggen, ja, ik kijk nu alleen even naar grondbroeders. Vogels, en dan, vogelnesten die zijn vogel, Vogelnestjes die bijvoorbeeld. Hier zit je op het Millingenduin. Er zitten wat veldleeuweriken, er zitten wat eh, graspiepers... Nou, als ze op het hoge stuk zitten, hebben ze geluk gehad, zitten ze hier op het lagere stuk. Ja, dan verliezen ze hun legsel en dan moeten ze over een week, twee weken, weer met een vervolglegsel beginnen. Ook dat is niet dramatisch, dat is onderdeel van het hele systeem hier. Maar ze zitten wel nu in de positie dat ze langs die aanspoelzone, moet je kijken hier wat hier aangespoeld is. Hè? Uiteraard wat vuil af en toe, plastic ja. flessen. Dat ze hier nu heel erg makkelijk aan voer kunnen komen. Dus die zullen... Euh, zich nu ook in een goede conditie gaan werken. Die, die spoelt van alles aan slakjes, wormpjes die door het water op de grond uitgedreven worden. Ik kan me voorstellen dat je hier dan de spinnetjes, de slakjes. Ja, even kijken. En dus kleine schelpjes zie je hier al liggen. Zie je dan? Slakje? Slakje. Die zijn bijvoorbeeld door, dat, door het water zijn die omhoog gekomen. Nou, die slimme vogels die hebben dat natuurlijk al door. Die gaan dan euh, langs zo'n hoogwaterstrook euh, heen en weer euh, zoeken de hele dag. En vreten zich heel makkelijk vol op dit moment. Komen we in een goede conditie, kunnen we dan in een goede conditie aan een vervolgweksel beginnen. Niks mis mee, dus. Heel goed. Dit is 30 jaar geleden dat het voor het laatst gebeurde, in, in juni. Hè? Want is het, uh, ja. het gebeurt natuurlijk wel vaker in, uh, in het vroege voorjaar... dat er met, met smeltwater en, en regenval in, in, de, in de Alpen... dat het hier ineens heel erg hoog water wordt. Het staat nu lang niet zo hoog trouwens. Nee, helemaal niet. Het is gewoon een, een middelmatig hoog watertje. Ja, hoe hoog staat het nu? Het staat nu uh, ja, in, in lobbystand gezien is iets van 13,80 meter. Ja. Nou, en Als je dan ziet bijvoorbeeld dat in die extreme hoge waterperiodes in 1995 was het 16,5 meter. Dan staat er nog 3 ja. meter uh, hoog bovenop. Dan ja. ja. nou, hadden we hier niet kunnen staan. Ja. En het enige wat, wat nu dus wel van belang is, is dat dit in het groeiseizoen gebeurt. Ik en jij ook. Je staat eigenlijk een beetje ja, om nu dit, te kijken van uh... gol. Dit is echt uh, super. Ja. Er nou zitten hier ook bevers, beverburgten. Ja, wat krijgen die bevers mee van het hoge water? Hier in de Millingenwaard zelf, eh, omdat er een zomerkade is, niet zo heel veel. Het water komt wel iets omhoog. Dus ze zullen misschien uit die lagere burchten waar ze nu zitten eh, verdreven worden... en dan naar een iets hogere burg toe verhuizen. Maar daar zijn ze ook ingesteld. En dit maakt voor hun eh, helemaal niks uit. Het vergroot zelfs de zwemmogelijkheden. Dus Ze kunnen op veel meer plekken nu zwemmen komen dan normaliter. Ja. En ze verhuizen gewoon even naar een, uh, ja, een, een ander waterverblijf voor hun. Zijn er nou nog soorten die hier, uh, ja, die hier echt baat bij hebben, bij dit hoge water? Ja, vissen. Vissen vinden het natuurlijk prachtig. Die, kunnen, die hebben de ruimte. Die, weet je, die zitten de zomerdag opgesloten in, die, in die, het zomerbed. Want dat waar die, die schepen varen, zie je dat. Ja, dat is voorbij die kribbetjes. Ja. Uh... En die kunnen nou hier de kant op. Die, kunnen de, die ondergestroomde uh, uiterwaard heb je die elkomselwaard. Die staat helemaal onder nu. Nou, dat, zijn, uh, dat zijn een paar honderd hectare is ineens bijgevoegd aan hun leefgebied. Wat vinden ze dan? Ja, die vinden van alles. Uh, Sommigen zullen zich voortplanten in die uh, met, met bodemplanten dan bedekte rivier. Voor hun is het nog steeds een rivier. en Ze, ze zwemmen door de graslanden, zo kun je zeggen. Ze, ze kunnen uh, vreten in de, in de mest van de, de Galloways en de Konings. Die gins op een eiland uh, keurig veilig staan. Kortom, voor die dieren zijn er tal van nieuwe mogelijkheden. Nou, hier gaat graspieper. een graspieper. Ja. Ja. Die zat hier aan de rand. Ja, inderdaad, hier gaat hij weer zitten. Ja. Die is misschien wel zijn nest kwijt. Het zou kunnen dat hij zijn nest kwijt is. Het kan ook zijn dat hij hier zijn nest op het hoge heeft. Dat hij gewoon ja. eh, doorgaat met broer. Maar je ziet dus dat hij hier wel die rand benut om zijn voedsel te halen. Dat is een makkie voor hem. Dat is een, een grote snoepwinkel. Nu de Erlekomse Waard in. Als Johan nog even een foto maakt. Ja. Ja, Dat ja, zie ja, je niet vaak natuurlijk. Dit is echt uniek. Hè? Dit ja. is ja, een graspiepertje. Ja. Graf, graspiepertje ja. Ja, ik ik zag volgens mij ook een ja. ja. Dit is nu echt een grote vlakte die totaal onder staat. Dus een laaggelegen deel van de uiterwaard. Dit staat normaal dit, droog in jullie. Dit, ja, dit staat droog. Ja. Je ziet ook al op de, aan het gewas op die hogere koppen hoe, hoeveel gewas hier al ge, gestaan heeft. Nou, het gaat dus helemaal onder nu. Dit is die plek nu waar de karpers en de snoeken uh, rondzwemmen. En zelfs die in ze bomen in het water staan. Hier kunnen de karpers nu vogelnesten zoeken. <laughs> ja, en, en die eten, die eten de, de, de eitjes? Uh... Nou ja, als er een uh, nest met een ei vinden. Ja, ik, als ik een karper was, dan zou ik wel even willen proeven... hoe, de, hoe, hoe een merelnes, merel eitjes maakt bijvoorbeeld. Ja, dat kan hier nu. En ja, die zwemmen nu tussen de, tussen de, de, de wilgen en de, en de zwarte populieren. Ja. Die zwemmen ja. daar nu rond. Veel vogels ook. Je hoort daar de ganzen roepen. Die ja. zitten op die hoge ruggen die nog uh, droog gebleven zijn. Ginds de konings op een groot eiland. Nou, de, die dieren hebben daar nog uh, vele hectares op die hoge kop. Ja. Ja, het waterstand komt niet zo hoog. Dus ze hebben het uh, uitstekend naar de zin nu. Het is mooi dat uh, het, het, het prikkeldraad staat onder water. Het bordje van Staatsbosberen steekt nog maar net boven water, water uit. Net boven het water uit. Als de komende week dat water weer gaat zakken, dan zie je dat op die diepste plekken poelen achterblijven. Daar gaan de eh, vissen, eh, macrofauna, schelpdiertjes, noem maar op. Alles wat, wat onder water leeft, waar wij mensen eh, dus minder ziet. Je ja, ziet ze nooit, je hebt ja. er minder affiniteit mee. Die hopen zich daarop. En opnieuw, dat gaat dan verder indrogen. Opnieuw zijn dat weer de, de snoepwinkels van allerlei dieren die straks die indrogende poelen kunnen gaan. Leegzeven die daar de slakjes, de visjes, noem maar op, uithalen. Welke ja. dus uh... Welke soorten zijn dat? Wie, wie hebben daar dan baat bij? De rijgerachtigen hebben daar baat bij. Uh, ook heel veel steltlopers doen er aan mee. Die gaan met die opschuivende waterrand op zoek naar allerlei kleine schelpdieren. Dus een, een, uh... En ook zelfs zangvogels. U ziet nu ook hier de veldleeuwrikken en de, in de graspiepers langs de oever. Dus dit, de rivier brengt met zo'n uh, grote golf water die nu is... en straks dat wegspoelen daarvan... brengt ook heel veel voedselmogelijkheden voor allerlei organismen en dieren. Ja. Dus als je die optelsom maakt, een paar minnetjes, maar heel veel plusjes. Er zitten heel veel plussen in. Ja. En, die, en het, het bijzondere is dat wij mensen beter oog hebben voor de minnetjes. We zijn gespecialiseerd om naar minnetjes te kijken, zou je kunnen zeggen. Die plusjes die kennen we vaak niet, omdat onze kennis nog niet toereikend is... Maar juist op, die, op dat punt van die plusjes en ook de, de kracht, dit is een beetje de hartslag van het riviersysteem. Er komt dus zo'n grote golfwater in en dat spoelt er dan de komende maand weer uit. En dat heeft geweldige effecten. Nou, zo'n hartslag is echt van onschatbare waarde voor het natuursysteem. De caprice-anvormde wals in S-groot van de Duitse componiste Sarah-Josephine Wieck Schumann. Gastreisstadzicht heeft sinds kort iets nieuws op de menukaart staan. Kraanwater. Ja, dat klinkt misschien heel logisch, maar dat is het niet. Want veel horecagelegenheden schenken alleen maar duur bronwater. Een uh, slechte zaak, vinden de initiatiefnemers van Kraanwater. Tetsuro Miyazaki. Ja, en Kraanwater, hoe spreekt dit nou uit? Ja, Kraanwater, uh, wij zeggen zegt gewoon leggen, kraanwater. Jullie er gewoon aanwater, kraanwater. Maar we schrijven het zonder klinkers. Ja, de um, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, allereerst wat ik. Terwijl ik even een flesje kraanwater. dan gelijk maar inschenk. Um, vertel je even, wat willen jullie precies? Wij hebben kraanwater twee, drie jaar geleden opgericht. Met het, uh, met het doel om mensen te motiveren en te inspireren. om meer kraanwater te drinken. en minder flessenwater. water. Kraanwater is minimaal even gezond. Het is uh, heel erg lekker. De meeste mensen proeven het verschil nauwelijks. Maar het is ook veel, meer, veel beter voor het milieu dan verpakt bronwater. En we willen mensen overtuigen om het vaker te drinken... om de keuze te maken bewust voor kraanwater. Um, maar we kwamen erachter dat het een imagoprobleem heeft. Mensen vinden kraanwater over het algemeen goedkoop. En wij willen dat mensen het zien als iets wat duurzaam is... wat een bewuste keuze is, waar je duidelijk voor kiest... en wat je ook graag aan anderen laat zien... Om anderen ook te overtuigen ja. om kraanwater te drinken. Even een paar van ik, ik neem gelijk een slokje kraanwater. Ja, ik doe het iedere dag, dus zo bijzonder is het niet. Maar proost. Proost. Ja, heerlijk, gewoon echt. <coughs> Hollands kraanwater. Een uh, aantal dingen die je noemt. Je zegt het is, uh, het is gezonder dan wa water uit flessen. Ja, ik wil niet meteen zeggen dat het gezonder is. Ik wil wel zeggen dat het. Um... Even gezond is, zeker. Ja, want, want aan, aan bronwater, heb ik in al die merken, dat komt ja. dan uit Steenlaag in België of waar ja. dan ook vandaan. En uh, daar, daar hangt een aura omheen van uh, reusachtig gezond. Als je dat drinkt, uh, dan word je honderd. Ja, um, ik ken mensen die, uh, die drinken die geen honderd zijn geworden. Hm. Maar um, nee, het is. Uh, het is uh, er is een verschil tussen bronwater en mineraalwater. De meeste waters die we drinken zijn bronwaters. Dat betekent dat het gewoon ergens uit een, uit een bron komt. Uh, dat kan in de buurt van Utrecht zijn. Daar zit een uh, grote uh, bronwaterfabrikant. En die haalt zijn water eigenlijk uit dezelfde plek... als waar de Utrechtse watermaatschappij zijn kraanwater haalt. Dus mensen die in Utrecht kraanwater drinken drinken eigenlijk bronwater. Dat is, hetzelfde water. Dat is exact hetzelfde ja. water. Um, dus dat verschilt niet. Nou ja, soms hoor je ook die bronwaterfabrikanten zeggen van... ja, maar bij ons zitten er spullen in, die, die, mineralen bijvoorbeeld... en die zitten ja. in dat kraanwater en daardoor is het van ons toch gezonder. En in kraanwater zit soms kalk. En, nee, er, zit, er bestaat een perceptie en, ja. en dat, dat, dat is het werk van de marketing mensen van de bronwatermaatschappijen... om te vertellen dat bronwaters gezonder zijn, dat ze um, natuurlijk zijn... dat ze uit de diepste dieptes van de, van de aardbodem zijn uh, onttrokken... en dat ze daar miljoenen jaren hebben gewacht om ja, uh, in ja. een fles gestopt te worden. Ja, we kennen die reclames allemaal. Maar dat um, de, de Nederlandse uh, Waterwet zorgt ervoor dat de kwaliteit van het kraanwater... minimaal even goed is. Meer nog, kraanwater wordt uh, volgens de Europese Unie vaker getest dan uh, bronwater, tot drie keer toe. Het dus moet dan veel meer ze voldoen. Het veel meer voldoen. Um, ja, en ik denk dat mensen die uh, iedere dag een glas kraanwater drinken... net zo lang kunnen leven als mensen die um, ja, ja. bronwater drinken. Um, nu over de prijs. Daar zei je ook iets over. Het is goedkoper. Hoeveel, hoeveel goedkoper? Het hangt een beetje af van de plek waar je bent natuurlijk. Maar um, een, uh, wat ik zelf een goed voorbeeld vind, is dat als je bij een tankstation bent... Um, je voor een halve liter water het um, meer betaalt, of evenveel betaalt, sorry, als voor een liter benzine. Dat betekent dat je voor één liter water ja. twee keer de prijs van benzine betaalt. Ja. En we klagen met z'n allen over de prijs van benzine. Ja, ja, ja absurd is dat. Hè? Um, ja. En thuis kost een um, liter kraanwater, gemiddeld genomen, want dat verschilt per, uh, per plek, um, 0,17 cent. Uh, dat betekent dat je ongeveer, nou ja, wat ik zei, afhankelijk van de plek waar je bent in de supermarkt, is het anders dan bij een tankstation, maar tussen de 100 en de 2000 keer meer betaald voor een flesje. Ja. En je kraanwater wordt ook nog eens gratis thuis bezorgd. Ja, het is ongelooflijk. En toch doen, doen hele vol Heb we dat met z'n allen. Uh, we doen dat met z'n allen. Want het, uh, ja, het, het is makkelijk, zo'n flesje. En uh, het ziet er hip uit. Tegenwoordig zie je iedereen maar met flesjes rondlopen. En, uh, en het is ja. zoveel veel Want ik kwam ook nog tegen een paar cijfers. Een mens, wat, wat drinkt een, een Nederlander nou gemiddeld per jaar? Nou, we, hebben, we weten niet precies hoeveel iemand per, per jaar drinkt uh, aan, uh, aan water... Dus uh, daar, daar heb ik geen. Oh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, kan, ik kan het zeggen krijgen. 730 liter water. Is dat, dat is 2 liter per dag ongeveer. En ja. komt het dan op. Uh, op en dat, dat, en dat, dat kost. Is... Uh... Ja, nee, ik, ik kwam ook. Maar ja, ik kwam ontzettend lage bedragen tegen. Wat kostte dat nou? Nou, ik ben het even ben goed. In ieder geval. Uh... Nee, voor het, als, je, als je bedenkt dat je voor een, uh, voor een waterrekening. Um, voor een gezin. wat zal het zijn? Volgens mij 250 euro of zo per jaar uh, betaalt. Daarvan is, uh, is maar een heel klein percentage. Wat je aan drinkwater gebruikt. Want de rest, uh, daar douche mee, daar ja. uh, spoel je de toilet mee door. Dus uh, nee, voor een paar tientjes ben je per jaar ja. klaar. Dus goedkoper, uh, veel goedkoper. Laten we zeggen net zo gezond. En het is eigenlijk absurd dat we van die. En, en dan moeten ook al die flessen nog geproduceerd worden. Nou, dat dat de glas, grootste, en dat het grootste dat... probleem is de, de productie van um, flessen, ja, uh, ja. De, de, onder andere de plastic flessen, daar heb je olie voor nodig. Gemiddeld is dat de kwart liter olie die je nodig hebt voor de productie van één flesje. Uh, bronwater. Uh, maar dan heb je ook nog het transport. En het afval. Ja. Uh, en nu, want we moeten even een beetje versnellen... wat is nu jullie, uh, jullie streven in restaurants? Hè? Dat, daar, daar richten ja, jullie op. Willen, wij willen dat iedereen uh, vaker kraanwater drinkt. En wij willen dat iedereen die dat in een restaurant bestelt... die gewoon een glas water bestelt... dat een ober weet dat hij daarmee een glas kraanwater bedoelt. En dat hij dat ook kan, uh, kan bestellen. Dat hij in, in ieder geval de keuze krijgt tussen bronwater en kraanwater. En dat hij ook moet begrijpen dat dat eventueel iets kan kosten. Ja, en jullie vinden dat restaurant daar gewoon aan mee moeten gaan doen. Zeker. Um, Surik praten we even met de baas van dit restaurant hier. Hier in, in, in Stadzicht, uh, Lars uh, Priesen. Maar we gaan eerst heel even naar uh, uh, Ster en Nieuws. Ik ga naar Managementboek, omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Tussen Venlo en Blerik rijden geen trein... in verband met het ruimen van twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De bommen werden gevonden bij graafwerkzaamheden. Het zijn Britse 500 ponders. Er werden nog meer explosieven gevonden... maar die zijn eerder al onschadelijk gemaakt. De sloper die afgelopen week een gebouw liet instorten in Philadelphia... was onder invloed van drugs en pijnstillers, zegt de politie. Het leegstaande pand viel op een kringloopwinkel waarbij zes doden vielen. De graafmachinebestuurder wordt verdacht van dood door schuld... en het veroorzaken van een ongeluk. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela krijgt uit de hele wereld beterschapswensen. Sinds gisteren ligt hij in het ziekenhuis met een longontsteking. Zijn toestand wordt ernstig, maar stabiel genoemd. Onder andere president Obama en de Britse premier Cameron hebben Mandela een spoedig herstel gewenst. En voor het eerst in twee jaar zijn Noord- en Zuid-Korea weer met elkaar in gesprek. Het overleg is bedoeld ter voorbereiding op een gesprek tussen ministers. In april en mei liepen de spanningen tussen beide landen enorm op. Maar de laatste tijd doet Noord-Korea weer voorzichtige toenaderingen onder druk van zijn beschermier China. En tot zover het nieuws.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Ik uh, zit hier nog met de Tsuro Miyazaki van Kraanwater. We hebben het over kraanwater. Ja, eigenlijk. Onzin om die, dat water uit die, uh, uit, uit die flessen te blijven drinken. De gebottelde, het gebottelde water, want het kraanwater is vele malen goedkoper, 100 tot 2.000 keer goedkoper, uh, net zo gezond, overal verkrijgbaar. En hun doel is dat we uh, meer kraanwater gaan drinken, bijvoorbeeld in uh, restaurants. En um, ook hier bij mij zit uh, Lars Priesen van, van Stadzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. <coughs> Welkom in je eigen, in je eigen toko. Ja. Um, als ik hier een uh, lunch uh, of eten wat, wat, uh, en ik bestel kraanwater, wat krijg ik dan? Uh, ik krijg gewoon water uit de kraan, inderdaad. Ja. Uh, en daar vragen wij een, uh, wel een bedrag voor. En het bedrag wordt uh, gehalveerd. En dan uh, gaat de helft naar de bijentuin. Oké, okay, bij want je onze hebt natuurlijk restaurants. Dagen. Je hebt natuurlijk restaurants in Nederland die, die geven het helemaal niet. Dan moet je zo'n dure fles gebotteld water kopen. Ja. En je hebt er ook zat, die zetten zet gelijk een karaf op tafel. Maar bij jullie betaal je er toch iets voor? Ja, we betalen iets voor. En dan gaat het gedeeltelijk uh, naar de bijentuin. Kijk. Ja. hoeveel? Uh, wat betaal ik voor zo'n.? Uh, voor een fles uh, betaalt u 2 euro en dan gaat er 1 euro, euro naar, naar bij. bij en voor een glas 50 uh, eurocent. Ja, ja. ja. Um, um, Tetsu, Rob, jullie hebben ook een app. Nog heel even kort over jullie app. Ja, we hebben, een, uh, we hebben een app waarmee je kunt aangeven of je in een restaurant of in een horecazaak wel of geen kraanwater hebt gekregen. Op die manier kun je een compliment geven als een uh, horecazaak wel kraanwater schenkt en weet wat je bedoelt. Ja. En je kunt een ondernemer ook aanmanen om het alsnog te gaan doen door aan te geven dat je dat geen goed idee vindt om het niet te, te schenken. En je kunt ook nog aangeven of dat voor jou een reden is om voorlopig niet terug te komen. Wat volgens ons de ondernemer een tikkeltje onder druk ja. kan zetten. En hoe leeft het een beetje onder restaurants? Gaan ze, gaan ze meedoen? De, er worden veel uh, zaken aangemeld. En het allerleukste wat we, wat we tot nu toe te horen hebben gekregen... is dat naar aanleiding van de app gesprekken bij restaurants plaatsvinden... Kijk. om het uh, alsnog op de kaart te gaan zetten. Het werkt. Uh, heel hartelijk bedankt. Tetsuro Mijazaki van Kraanwater en Lars Priesen van Stadzicht. Dank u, heren. Nog een heerlijk slokje Kraanwater. <kijf> Goed, het is inmiddels uh, vijf of half negen. Tijd voor onze columnist. En uh, vorige week was onze vaste gast uh, Lies Vissgedijk hier, droeg een column voor. Um, of zij was in ieder geval te horen. Lies die uh, verloor afgelopen week haar man. Het laatste anderhalf jaar is Lies uh, onze maandelijkse columnist. Ze is een beetje bij de Vroege Vogels familie gaan horen. En het hele team van Vroege Vogels wenst haar heel veel sterkte in deze moeilijke en verdrietige tijd. De columnist van deze week, die zit hier uh, tegenover me. Het is een... Oude, ja, hij kijkt me vrolijk aan. Het is een oude bekende. Te weten. Frank van Pamelen. Ja, Frank van Pamelen. Ja, Frank van Pamelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, Oud-presentator van Vroege Vogels. Uh, performer, tekstdichter, auteur, tilburger. Nog iets vergeten? Nee, dat, uh, ja, ongetwijfeld. Maar volgens mij uh, klopt het wel aardig. Live en kicking. Um, je je vertelt me net even, ben je bent bezig met een bijzonder project, hè? maar dat is nog half. Want je schrijft ook kinderboeken. Ik schrijf, ja, ik schrijf van alles, ja. Ik schrijf uh, musicals, gedichten, kinder, kinderboeken ook. En, uh, ja. En ja, en ja, ik ga... zei net, want ik ga, ik ga straks ga, ga ik door naar Amsterdam voor wat, wat, wat researchwerk voor een nieuw, uh, nieuw project. Ja. Ja. En dat wordt een? Ja, dat wordt een, een, een thriller voor thriller. Thriller. Thriller. Thriller. volwassenen. Yes, yes, yes. Um, dat vang je zit. Speciale uh, gast om even het volgende nieuws op te hangen. Want Vroege Vogels bestaat deze maand 35 jaar. Op 25 juni 1978 begon presentator Wim Hogendoorn het programma Vroege Vogels. Waar die voor het gemak ook maar gelijk eindredacteur en muzieksamensteller van was. En sindsdien is het programma iedere week op uh, de radio geweest. Dat gaan we deze maand vieren met een speciale uitzending op, uh, op de 30 dertigste. En allerlei acties en aanbiedingen houdt u daarvoor de e-mail, nieuwsbrief en onze website in de gaten. En daarom is Frank hier, want iedere week uh, de komende weken hoort u een bijdrage van een oud presentator. Uh, eerst maar uh, de column van Frank. Klaar voor? Ja, hier hoort u hem. Frank van Pamelen. Het is vaderdag vandaag. Eh, wacht, voordat de vrouwelijke helft van Nederland nu verschrikt... de kinderen wakker maakt om alsnog het ontbijt op bedritueel in gang te zetten... zal ik mijn zin afmaken. Het is vaderdag vandaag in Vlaanderen. Volgende week is hij pas bij ons. Dus wij hebben nog zeven dagen mentale voorbereiding voor de boeg. En die dagen hebben wij nodig. Ik in elk geval wel. Want vroeg deze vroegere vogel zich vroeger vaak af... Hoe is een vogel als vader? Hoe herken je überhaupt een vadervogel? Eergisteren was ik op een kinderboerderij in Voorburg. En daar zat, hoog boven de grond, een ooievaar met een kleintje. Een klein, dof ooievaartje. Maar was die grote nu een mannetje of een vrouwtje? Als je afgaat op de ooi in ooievaar, zou je zeggen vrouwtje. Maar luister je meer naar de vaar, dan denk je... Mannetje, vaar, oud-Nederlands voor vader, vandaar. Maar mijn gezelschap vond het zo klaar als een klontje. Ik hoor geklepper, zei hij, dus is het een vrouwtje. Ach, dacht ik, geldt die theorie dan ook voor de ekster? Toen ik jong was, had ik een buurvrouw die zo lachte. Ekster klinkt ook als een vrouwtje. Kapster, zwemster, ekster, allemaal vrouwtjes. Lijkt het. Maar... Volgens dat scenario heet het mannetje ekker. En dat is bij mij weten niet het geval. Hoe is een vogel dan als vader? Hoe herken je überhaupt een vadervogel? Niet aan de naam. Een winterkoning kan ook een winterkoningin zijn. Een goudhaantje is in de helft van het gevallen. Een chickie, een kiekendief, een kiekendief wegge. Een boerinnenzwalje, een boom, Innerik, een leeuwinnerik, een bosrietsangeres. Zelfs een baardmannetje kan een vrouwtje zijn, Rob Ondanks die baard... De naam dekt de lading niet altijd. Ja, sprak de mannetjes dodo ondaan, toen de laatste vrouw van hem heen was gegaan. Zo'n ark van Noach, die werkt echt perfect, maar had ik de lading maar eerder gedekt. Hoe is een vogel als vader? Hoe herken je een vadervogel? Zelf werd ik dertien jaar geleden vader. Ik was op een paar weken na 35. Zo oud als vroege vogels nu, zeg maar. Op een paar weken na 35. 13 jaar geleden. Toen ik zelf 13 was, keek ik met mijn vader de WK-finale. Argentinië-Nederland, zondag 25 juni 1978. Smorgens was de allereerste uitzending van Vroege Vogels. En smiddags waren we in de allerlaatste minuut late losers. Ik was die dag een klein dof duifje. Maar mijn vader was doffer. Doffer dan doffer. Niemand was doffer dan hij. Zo herken je een vadervogel. Ik wens u nog een fijne vaderdag. als in Aschoot van Frederik Chopin. Welkom in tuinreservaten.nl. De tuin van Hogeschool van Hal Larenstein in Velp... was ooit een kloostertuin en dat is te zien. Het staat er vol met stokoude bomen... en de begraafplaats van de Nonnekes is er nog steeds... Maar ook is er de helft van alle wilde plantensoorten van Nederland te vinden. Aangeplant natuurlijk, want de school is een opleiding voor bos- en natuurbeheer. Maar als het aan studenten Jurgen Rottevel en Floris Molenbeek ligt... komt er nog veel meer. Een moeras en broeihopen bijvoorbeeld. Nestkasten waren er al, twintig stuks. Om de vogels ook te kunnen volgen, brengt Floris ringetjes aan. De weegschaaltje. De ringetjes. Ik heb uh, net een jonge hegemus gevangen. Kun je het noteren, Jurgen? Ja. Even kijken. AX84120. En waarom doe je dat, het ringen? Nou ja, we zijn hier een ringproject gestart om de eerstejaars uh, ja, kennis te laten maken met het ringen. Mm het -hmm. valt toch wel op dat veel eerstejaars nog niet of we weinig vogelkennis hebben. Dit heb je vaker gedaan, hè? Je bent nu zijn vleugel aan het opmeten. Ja, hij heeft een vleugel van 69. Ja, jonge Hegemus, NKJ, vetje 1. Goed, dan uh, gaat hij even op de foto. Goed, nou, dan gaat hij weer. Nou, die is weer weg. Ja. Ik weet niet, zo een rondje door de tuin maken en uh, Dat is goed. kijken of we net nestkastjes kunnen zien. En, uh... Ja, behalve die heggenbus, wat zit hier nog meer aan vogels? Want jij bent een vogelaar, hè? Uh, nou ja, we hebben veel merels gevangen. Mm -hmm. Ja, voor de rest uh, wat mezen, roodbosje, uh, van de week hadden we een zanglijst. Ik had eigenlijk nog wel een vinkje verwacht, maar die, uh, ja, die heeft zich nog niet laten vangen. Hoor uh, ik nou water lopen? Er... Ja. ja, een beetje. Ach. Dat is natuurlijk. Nee. Oh, niet nee. nee, dat is een opgelegde beek. Maar ik heb gelezen dat er hier maar liefst 750 wilde planten te vinden zijn. Dat is enorm veel. Hè? Hoe kan dat, Jurgen? Ja, dat is natuurlijk wel deels door het beheer van het uh, landgoed. En uh, ja, een deel is natuurlijk ook wel uitgezaaid en ingeplant. Oh, dat is van dus een opleiding voor uh, bos- en natuurbeheer. Ja, hè? absoluut. Ja, nou, het is, uh, ja, plantenkennis is gewoon enorm belangrijk. Je moet echt wel weten welke soorten je in het terrein hebt. Nou, een weilandje vol bloemen, hè? midden het bos. Klopt, ja. Dit is een van onze graslandjes. Dus uh, ja, we doen bijvoorbeeld onderzoek naar ja, welke wat, uh, wat, wat planten staan en welke dichtheden. En hoeveel soorten zouden er hier staan, denk je? Ja, het kan denk ik op vierkante meter wel uh, 30, 40 soorten Ja, dat, uh, als je echt goed gaat zoeken, goed is een andere planten, dan kun je heel veel tegenkomen. Ja, ja, ja. ja dit is uh, beventjes. Het staat hier uh, helemaal vol mee, als je het eenmaal herkent. Het is een heel opvallende bloeiwijze. Het, uh, dit zijn dan die aardjes. En het staat hier helemaal... Uh, yeah, vol mee ja. Juist omdat het ja, weinig bemest is, of ja, bijna niet. En daardoor krijg je dit soort planten. En als je dan dit soort dingen later in het natuurgebied tegenkomt... Nou, dat is echt wel uh, heel mooi om te zien. Want dan weet je gewoon dat je mijbeheer gewoon goed gaat. Nou, we gaan verder. Ja, prima. Een oud muurtje zie ik hier. Klopt, ja. ja dit was de, de vroege pastoorswoning. En uh, ja, dit is natuurlijk okay. ook allemaal afgebroken bij de uh, een tijd geleden. En t, ja, het leuke is dat het cement heel erg kalkrijk is... Dus er komen hier allemaal plantensoorten ja, planten op af die uh, van kalkrijke omstandigheden houden. Dus die komen normaal alleen voor Zuid-Limburg, waar ook heel veel kalk in de bodem zit. Mm -hmm. En uh, ja, die staan hier dus ook. Dus ja, de bosrank bijvoorbeeld. En we hebben hier ook uh, ja, slakken. Dat is ook heel leuk. Ja, ik wil net zeggen, dat trekt natuurlijk ook dieren. Ja, ja absoluut. Ja. Een mooie schuilplek. Ja, zeker. Ja. Oké, oh, nog een oude badkuip van de pastoor. Ja die, hebben we en, ja, die hebben we aan de kikkers gegeven. En die zitten er ook? Ja, absoluut. Ja, die komen hier af en toe wel in. Uh... Oh ja, op, ja. O, twee, zo drie. Ja. En deze graslandjes zijn nog een stuk rijker in soorten dan waar we net stonden. Ja, dat zijn wat nattere ja, hooilandjes. Ja, hier moeten we wel uh, een soort van vijftig uh, te vinden zijn binnen, binnen twee, drie, vierkante meter. Ja. Nou, hier zingt de winterkoning alweer keihard. We hebben hier van de week ook een klein, uh, klein winterkoningkastje opgehangen. Kun je nou zien of die gebruikt wordt of niet? Ja, dan moet die opengemaakt worden. Maar ja. ze hangen daar pas heel kort. Dus ja. dat, uh, dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Nummer 6. Ja, nummertje 6. De familie Lijstra. Dat is een van de docenten hier op school. Oh. We hebben de student, of leraren gevraagd om, uh, om een kastje te sponsoren. Dus die konden ze kopen voor 25 euro... En dan, uh, ja, volgend jaar gaan we ze gewoon uh, regelmatig uh, controleren, de kasten. En uh, ja, mochten er activiteiten zijn in een kast of uh, ze bezet zijn of wat dan ook, dan uh, ja, worden alle leraren ervan op de hoogte gesteld via de mail. Het is natuurlijk te hopen dat het een beetje gaat spelen in de lerarenkamer van, hé, uh, hey, die van mij is al bezet, uh, hoe zit dat met die van jou? Dat, uh... En de onderlinge ruzies? Ja, ja, ja, dat zou mooi zijn. Vechtpartijen? En dat, uh... Ja, of we misschien zelfs vervolgens met elkaar vreemd gaan, of dat de jongen met, iemand andere, met de andere leraar er vandoor gaan, dus dat... Uh, en deze andere vader... Daar ja. hopen we stiekem een beetje op natuurlijk, ja. Als ja. ja. dus we ja. Iets, iets doorlopen, komen we in het kapellenbos ja? en okay. uh, dat is een stuk natter. Ah, kijk! Grote groep studenten. Nou, ja. dus even kijken, Want in de tuin, hè? Hallo. Praktijklesje vandaag? Ja, zeker. Ja. Ik heb een groep deeltijdstudenten mee om okay. uh, de planten duidelijk te maken. En dat ga je ze laten zien. Nou, vooral veel grassen. Dat vinden ze lastig. Oké, okay, moet je die kant op. Gaan <laughs> ja. we doen. Succes. Okay. Ik zie ook een hoop doodhout. Ja, dat laat het gewoon mooi liggen. Lekker bemost. En, ja, zeker. Ja. En hier valt hij helemaal uit elkaar. Uh -huh. Maar dit is jouw ja, ideaal leefgebied voor allerlei insecten. voor en dat soort beesten. Die gaan er allemaal in zitten. Ja. En natuurlijk schimmels die erin gaan groeien en ja, die mossen die, die doen het ook goed. Dus die groeien echt vooral op die bomenstammen. Ja, nou, ik heb niet zo heel veel verstand van schimmels, maar ja. het schijnt dus dat er al 300 uh, soorten uh, paddenstoelen zijn gezien hier op het land. Oh ja? Dus, ja. ja. Voor mossen ja, weten we ook niet zo heel veel vanaf, maar uh, er schijnen hier echt meer, uh, ja, ik geloof ruim 100 mossoorten te vinden te zijn uh, op het landgoed. En dat is ook wel uh, heel hoog voor, uh, ja. voor Nederland, dus dat uh, moeten we misschien ons ook maar eens in gaan verdiepen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè? want jullie zijn natuurlijk wel van een opleiding waarbij jullie natuurlijk veel planten in de tuin moeten hebben. Ik denk niet dat elke school uh, 19 hectare tot zijn beschikking nee, heeft. Nee, we, ja, we zijn wel heel erg bevorderd natuurlijk ja. op dat gebied. Maar als schooltijd is het heel geschikt om een tuinreservaat van te maken. Ja, ik wil ook bij deze iedereen uitnodigen om hier een keer een kijkje te komen nemen die dat leuk vindt. In principe, gewoon overdag is de school dan altijd open voor iedereen. Dus ja. Bij deze, kom allen. Kijk, ik kom allen, Floris en Jurgen, over hun schooltuin die dus gewoon toegankelijk is. De Hogeschool van Hal Larenstein is te vinden aan de Larensteinselaan Laan in Velp bij Arnhem. En wat zou het mooi zijn als veel meer scholen van hun tuin een tuinreservaat zouden maken. Aanmelden dus bij tuinreservaten.nl. John Lanahan speelde van de Engelse componist John Ireland het nummer The Indian Summer. Het was vijf uh, over twaalf toen Jan Juffermans afgelopen woensdag op Wereldmilieudag een pamflet met tien stellingen aan de deur van het torentje op het Binnenhof wilde spijkeren. Ja, hij wilde eigenlijk spijkeren, maar dat mocht natuurlijk niet. Dus toen ging hij het maar vastmaken. Jan Juffermans is van de werkgroep Voetafdruk Nederland, een organisatie die wil dat er stappen worden genomen om onze mondiale voetafdruk snel te verkleinen. Die dag werden op vele deuren op en rond het Binnenhof in Den Haag van die pamfletten bevestigd. Henny Radstaken was erbij toen woensdag op dat symbolische tijdstip vijf over twaalf het eerste pamflet werd vastgemaakt staan bij het torentje, het torentje van Mark Rutte. Ja, bij de deur komen we niet, Jan Juffermans. Nee, helaas. We hebben een hek voor. We gaan symbolisch hier met de hamer de eerste ophangen. Het is Wereldmilieudag. en moet nodig wat gebeuren weer. Iedereen praat over geld. Wij praten over de aarde, waar we op leven. Om hem een beetje mooi te houden. We gaan de eerste even hier ophameren. Plak maar. Ja. Even schaak. Oké. Okay. Oh, onderaan Riks kanaal. Een pamflet, de groene schreeuw, heb je net uh, aan het hek vastgemaakt. De grote en vele voetafdrukken bedreigen leven en welzijn, staat eronder. Ja, wij hebben de, de schreeuw gebruikt van uh, de schilder Münch, Die in feite roept naar de wereld, kijk uit. En wij hebben hier een tiental uh, vraagstukken mondiaal opge, opgezet. Om uh, in feite weer iedereen weer eens wakker te schudden. Tien stellingen zeg maar, net als Luther. Nou, dat er wat meer. Het is Lutheriaans. En ja, de tien punten die gaan over klimaat, over armoede, over waanzinnig hoge salarissen die de samenleving ongelukkiger maken. Daardoor meer en meer conflicten, uh, grondstoffen die opraken. Ofwel, de wereld zit vol problemen en men praat alleen maar over het geld. Maar jij zegt de crisis is breder. Want de eerste stelling, laten we even kijken: de grondstoffen, voedsel- en watercrisis. Er staat en gaat op aarde veel meer mis dan met de centen. Conflicten over tekort aan voedsel, water en grondstoffen nemen toe. Liggen er al plannen klaar om oproer, gevechten en oorlogen te voorkomen? Ja, zo erg is het toch niet? Toevallig staat hierbij Wouter Vening, die helemaal daaraan werkt. Uh, ik ben van het Instituut voor Environmental Security, dus de veiligheidsaspecten die, die met milieudegradatie uh, samenhangen. En wij kijken bijvoorbeeld naar landen als India en Pakistan... die strijden om de verdeling van het water van de Indusrivier. En de Indusrivier wordt gevoed door gletsjers die aan het smelten zijn. De bevolking in beide landen groeit. De druk op het water neemt toe. Het zijn alle twee kernmogendheden. Ze hebben allerlei andere conflicten op het gebied van, van, van Kashmir. Dus die gaan op een gegeven moment gaan die strijden hè, om het schaarse water... wat steeds schaarser wordt. En uh, dat zijn dus de problemen die in stelling 1 uh, worden aangeduid. Is het echt zo erg? Want uh, het doet een beetje aan doemdenken denken. Nee, het is geen doemdenken. Het is gewoon, het is gewoon een, een, een harde, realistische analyse van wat er uh, aan de hand is. En om je daarop voor te bereiden, hè, dat is wat stelling 1 heel duidelijk zegt van... we moeten zorgen dat landen die dus met elkaar over schaars rivierwater, hè, zoals de Indus gaan vechten... dat die toch tot elkaar komen in een diplomatieke manier. En Den Haag als stad van vrede en recht is natuurlijk bij uitstek ook geschikt om dat soort partijen bij elkaar te brengen. Op een gegeven moment is de schaarste zo groot dat het of jouw water of mijn water is, dan is er geen diplomatieke oplossing meer mogelijk en dan is er stront aan de knikker. Oorlog, oorlog. Stelling 5, extreem ja, weer. Ja, klimaatdoden, extreem weer komt nu vaker voor dan klimaatkundig eerder berekenen, met al 400.000 klimaatdoden per jaar. Ja, het is ongelooflijk. Maar dit is het derde rapport. komt uit uh, Madrid en uit uh, Genève Van gerenommeerde clubs. Ja, en 400.000 is nog heel bescheiden in verhouding tot de doden door fossiele energie. 4,5 miljoen mensen gaan dood door fossiele energie. Door kolenmijnen, uh, maar vooral ook door fijnstof en allerlei gerelateerde problemen. En daar zijn die 400.000 van het klimaat nog weer bijgekomen. Ze komen nu aan 4,9 miljoen doden per jaar door de fossiele energie. Alleen al daarom zou je onmiddellijk moeten omschakelen naar zon en wind. En wat jullie nu vandaag op Wereldmilieudag willen proberen... is dit onder de aandacht brengen, hier bij de beleidsmakers in Den Haag. Exact. Ja, hier op rijksniveau, daar staan we bij het torentje... gebeurt eigenlijk helemaal geen ene zak op dit moment. En dat moet echt veranderen. Wat, dus we wordt... gaan uh, weer door. Ja, wat wordt de volgende? Uh, wij gaan naar de Eerste Kamer nu. Binnenhof 22. Eerste Kamer der Staten-Generaal. De deur staat open, dus we moeten half in het halletje staan. Wij komen vanwege een milieu, dat een boodschap. Ja, over. maar dit is, dit is niet de bedoeling, meneer. Nee, maar het is zo gebeurd. Nee, maar het is niet de meer. Wat gaan we oh, doen? Oh, dan komt de beveiliging, die haalt het pamflet weg. Dus dit is ook wel niet toegestaan. Het is een buitendeur. Ja, ja maar het is voor onze buiten. Het is een boodschap die niets beschadigt. Ik ga hem doorlezen. De beveiliger gaat hem lezen, maar hij moet hem natuurlijk even doorgeven ja, aan, de, de, voort, aan de, de voorzitter van de Eerste Kamer. Vettegraaf. Belangrijke boodschap, gaat u doorgeven? Ja hoor, zeker. Oké. Okay. Goed, we gaan naar de volgende deur. Dat is de Tweede Kamer. Ja, we even op Nou, dit, dit ging makkelijker dan bij de Eerste Kamer. Ja, wij doen een keurig vredelievende actie. Even de draaideur door. We gaan even langs alle fracties ook. En zo uh, willen we deze oproep... om wat minder naar, geld, naar het geld te kijken, maar naar de kwaliteit van de aarde... om die oproep goed in Den Haag even te laten horen vandaag. Het is het probleem van het aantal mensen op aarde en hun voetafdrukken. En het wordt een gevecht om uh, het laatste stukje aarde... Het klinkt wel heel erg pessimistisch, Jan. Nee hoor, want wij gaan door, want we hebben alles op de plank liggen... om een prachtige duurzame leefstijl te organiseren. Duurzame energie, eh, biologische landbouw. Al die zaken zijn in feite ontwikkeld, maar moeten opgeschaald worden. Dus we doen het vanuit een optimisme dat het absoluut nog kan. Maar we moeten wel opschieten. Er is een beetje haast bij. Het is ver over twaalf Een stukje uit het divertimento voor drie bassethorns uh, in even groot van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Wij gaan er even uit voor Nieuws en Ster dat gelezen wordt door Raymond Serré. Het nieuws: De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT met deze week. 150 jaar couperus. Er zijn echter ook Nederlanders die van doorbijten weten. De toerist als historisch verschijnsel. Ook andere vrijwilligers melden zich. En Nederlandse vrijwilligers in de Zesdaagse Oorlog. In de praktijk komt er allemaal weinig van terecht. OVT, Radio 1, straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.